Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor maagverkleiningen loopt op. Meer mensen met overgewicht willen zo'n operatie. Maar die gaan vanwege corona en het gebrek aan IC-bedden vaak niet door. Al is de kans hè, dat iemand op een IC-bed terechtkomt na onze ingreep... ongelooflijk klein, bijna 1 op 1000... willen ze toch niet het risico lopen dat een patiënt uiteindelijk een IC-bed moet, moet bemannen... Dat wat uiteindelijk voor een coronapatiënt bedoeld zou zijn. Het aantal aanmeldingen is sinds het begin van de coronacrisis met 15% toegenomen. Mensen met overgewicht zijn kwetsbaarder voor COVID... en veel mensen willen daarom graag snel afvallen. In Hongkong hebben nog eens twee universiteiten kunstwerken weggehaald... die herinnerden aan de studentenopstand in 1989... op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Gisteren werd bij de Universiteit van Hongkong... ook een pro-democratie monument verwijderd... Op het terrein van de Chinese universiteit stond een metershoog beeld van een vrouw met een brandende toorts. Dat is vanmorgen vroeg weggehaald. Volgens een officiële verklaring stond het er illegaal. Bij een andere universiteit in Hongkong is ook een standbeeld weggehaald. naar gezegd wordt om veiligheidsredenen. Japan stuurt volgend jaar geen ministers of regeringsfunctionarissen naar de Olympische Winterspelen in China. De VS besloot eerder tot een diplomatieke boycott van de Winterspelen in Peking. Onder meer vanwege mensenrechten schendingen tegen de Oeigoerse minderheid in China. Japan wil niet spreken van een boycott vanwege de relatie met China... maar zegt dat de regering mensenrechten belangrijk vindt. Daarom stuurt het land slechts sportfunctionarissen. Eerder besloten al de Verenigde Staten, Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk... tot een diplomatieke boycott van de Spelen. Nou, dat het weer nog. Bewolkt en wat regen of motregen. Het wordt 7 tot 9 graden. In de loop van de dag wordt het kouder. Morgen eerste kerstdag in het noorden vorst en zon. In de zuidelijke helft van het land regen en mogelijk ook sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel Vanaf Nieuwemeer is de vertraging iets minder dan 10 minuten.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 Kerst. Zie. Dit is kerst. Met Zie. Met nu. ZFM In de ochtend. 1, 2, 3.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 Fijne dagen. Future if dreams of is faded to the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 Encontremos, extrañeza boca, tanto tiempo, vamos perdiendo momentos. Que esto no es casualidad. Vayamos pal oscuro, allá los besos son ricos. Vamos a dejarnos, te cuento que esto no es casualidad. Don, don, donde tú quieras, lo es en la piscina y en la escalera, en la cama oh, oh, oh. y en la playa. Oh, oh, oh. Die bijna ven, hey, hoe kan ik je raken? Zeg ik te veel, stel ik te veel vragen. Ik weet niet waar te beginnen. Dus laat me spaans voor je zingen. Je zegt, ik hier lo mismo. En dan Piscina in en in escalera. En in de y En in playa. Zeg me wat ik moet doen. Het maakt niet uit waar of hoe. Zeg me waar ik moet gaan. He, nog nodig heb ik maar. Sla maar het, het En toen zit het te loire, te House that's not a home. Try to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be. Be my honey, let's spend time, not money, and mix your milk with my cocoa puff. Milky, milky cocoa, mix your milk.